A thousand miles seems pretty far, but they've got play Oh. -oh, -oh, -oh, -oh, -oh, -oh.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 Burgemeester De Pla van Heerle wil koffieshop The Brothers voor een jaar sluiten. Directe aanleiding is de schietpartij van vorige week in de buurt van de zaak. Het is het vierde incident in korte tijd dat zich rond de koffieshop afspeelt, zegt de gemeente. De Pla wil dat de witwinkel uiterlijk volgende week dicht is.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 zijn plannen voor de toekomst ontvouwd. Centraal in het overleg staat de vorming van een overgangsregering... en volgens de oppositie is daarin geen plaats voor president Assad... maar die weigert af te treden. Gisteren duurde het overleg dat door VN-bemiddelaar Brahimi wordt geleid... maar een half uur. Vanwege het verschil van mening over de positie van Assad... gingen de partijen met een knallende ruzie uiteen. Het weer, vanavond geleidelijk overal droog in het noordoosten, liggen de minima van rond de min 4 graden. Op andere plaatsen rond het vriespunt. Morgen wordt het met een stevige oostenwind kouder. Het wordt dan min 2 tot plus 3 graden. De zon schijnt geregeld, donderdag weinig verandering. Vanaf vrijdag wordt het alweer minder koud. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van 4 kilometer en langer staan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp 5 kilometer. Op de A10 Oost richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Watergraafsmeer. Daar zijn drie rijstroken dicht. A15 de Rotterdam richting Gorken bij Papendrecht 4. De andere kant op voor Hardingsveld giessendam 4. A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en Knoop en ter Terbrechtseplein 8. De andere kant op tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug 6 na een ongeluk. Maar de rijbaan is weer open. A20 naar Gouda bij Moordrecht 5. En de A27 naar Breda voor Knoop 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Heeft u een bril nodig? Waar gaat u dan naartoe? Ja, optiek slinger. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlensspecialist is, is voor u de, u de zorg, zorg voor uw ogen. ogen. Slinger Optiek heeft een gevarieerde collectie... contactlensen, monturen en zonnebrillen... van bekende en exclusieve merken. Wij hebben geweldige acties. Nu het hele jaar...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 Better stop and get me two hot dogs and a strawberry soda. It's a day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 Je kunt je eigen regels maken en bepalen, daarin ben je vrij Het spel begint en dat het eindigt is gegeven, maar daar blijft erbij. bij. Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties voor iedereen En toch speel je dit spel. Dat wat ik geef. Een moment zodat ik weet dat alles niet voor niets leef. Dat alles niet voor ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. GFM. We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 me feel alive hey, yeah.